Heeft u al van COPD gehoord? COPD is een ernstige longziekte. Als je die snel opspoort, zou je erger kunnen voorkomen. Bent u 40 jaar of ouder? En hoest u regelmatig of bent u snel buiten adem? Ga dan nu naar astmafonds.nl en vul de test in op internet. Dan ziet u meteen of u risico loopt op COPD. Doe de test op astmafonds.nl Gezonde longen van levensbelang. Elke vier seconden sterft ergens op de wereld een kind aan ziektes die we makkelijk kunnen voorkomen. Save the Children vindt dat ieder kind recht heeft op leven. Help en stop kindersterfte. Stort op Giro 809 van Save the Children, want elk kind telt.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 Elke donderdag op Radio 501, de Radio 501 de donderdag. Van 1 uur tot Radio 501. De, van de donderdag, Radio 501. The Sound Sensation. Dit is Radio 501. Across the nation. Across the nation. Jouw radio, jouw muziek echte muziek. Zeven dagen week, dagen per week. 7 dagen per week.